9 uur. Dit is Jeroen Tjepke met het NOS-journaal. Het is beter met de huizenmarkt, maar er worden toch nog veel huizen verkocht met verlies. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd, blijkt dat ruim 20% van de huizen in de eerste zeven maanden van dit jaar onder de aankoopwaarde is verkocht. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen, maar liggen nog altijd onder het niveau van 2008. Vooral mensen die na 2006 een huis hebben gekocht, hebben grote kans dat hun huis minder waard is dan het aankoopbedrag. Het verlies waar verkopers mee blijven zitten is gemiddeld 28.000 euro. De makelaarsvereniging NVM maakt later deze ochtend bekend... of de huizenmarkt in het derde kwartaal verder is aangetrokken. Het ongeluk met de monster truck in Haaksbergen is veroorzaakt door een technische storing. Dat blijkt uit onderzoek door de technische recherche, zegt de advocaat van de bestuurder. De storing zat in een relais dat verbonden was met de achterwielen van de truck. Die stuurden daardoor niet mee. Ruim een jaar geleden reed de monsterdruk bij een het publiek in. Drie mensen kwamen om het leven, 28 raakten gewond. De chauffeur en de organisatie moeten voor de rechter komen. Het aantal inbraken en branden blijft dalen. Bij verzekeringsmaatschappijen kwamen vorig jaar 35.000 meldingen binnen van inbraak en 100.000 van brand. Dat is een daling van ruim 14 Het aantal inbraken daalde in bijna alle provincies, behalve in Limburg. Oud-minister Job de Ruiter is overleden. Als minister van Justitie in het eerste kabinet van Acht was de Ruiter verantwoordelijk voor de legalisering van abortus. Destijds een omstreden kwestie. En als minister van Defensie in het eerste kabinet Lubbers moest de Ruiter het plan verdedigen om kruisraketten in Nederland te plaatsen. De Ruiter was ook lang hoogleraar aan de VU. Job de Ruiter was 85 jaar. Het weer bewolkt, soms wat regen en zo'n 15 graden. Vanaf morgen wat zonniger, maar door de oostenwind ook iets minder warm. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 5... richting Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10. Richting Amsterdam op de A1 tussen Laren en Muiden 14 kilometer. De nasleep van een ongeluk. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zalbommel over 14 kilometer rijden. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor Purmerend 5 kilometer, daar is een ongeluk gebeurd. A6 leed Muiden, het staat vast tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg in 11 kilometer. Op de A9 Almstolveen vanuit Alkmaar 9 kilometer bij Battenverdorp. Naar Den Haag vanuit Utrecht tussen Blijswijk en Voorburg 12 kilometer. Op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 all I'm taking We love you. En uh, eigenlijk een beetje naar aanleiding van uh, de première weer van de nieuwe musical uh, The Bodyguard. Ja, ja, ja. ja. Mooi Goed. nummer. Ja. <lacht> Wij uh, hebben hier te gast de hele fractie van GBZ. Nee, nee, nee. <lacht> nee? nee. missen we er nog één. Twee eigenlijk. Oké. Okay. Goed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 heb ik? Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk twee situaties. De eerste is de noodopvang, de eerste opvang waar mensen dan na registratie terechtkomen in afwachting van eventuele ja. verdere behandeling. Ja. Daar zou Zandvoort nauwelijks voor in aanmerking komen of niet zelfs, omdat we gewoon de faciliteiten hier niet hebben. De tweede is statushouders.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 dat is al gaande. Ja. Daar kijken we niet naar. Dat, dat gebeurt gewoon de Turkije ja. ja, Voornamelijk. Ja. Uh, maar hoe groot ach jij de kans... dat er op een gegeven moment een bus naar Zandvoort komt... en dat we er ergens op een uh, open terrein... Een, een tentenkamp openen? Ja, die kans was er niet. Want we hebben niet veel in nee, Zandvoort. Nee, maar die kans die, die, die was er niet, eigenlijk niet. Omdat het COA zegt... vanuit logistiek en kostenoverwegingen niet onder de 400 of 500 mensen... Ja.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 Een aantal bezwaren hebt. In de uitvoeringsfeer, of het nou een moslim is, een katholiek nee, dat, of een jood, of maakt of... niet uit. In de uitvoeringsfeer onmogelijk. Ik zou zeggen, er zijn 11,5 miljoen mensen die zitten in extreme uh, uh, armoede. En in elke stegenstraat daar waar die mensen wonen is een Kolasnikov. Heel gevaarlijk, onveilig. Ja. Weet u waar dat is? Dat is in Rio de Janeiro. 11,5 miljoen mensen.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 Dus het is een heel lastig iets, omdat je dat helemaal opgerekt hebt. Het mm. veiligheidsidee en, en, en hoe dat geregistreerd wordt en onderzocht wordt. Ja. Ja. Okay. Zometeen zwemmen ze allemaal vanuit uh, Brazilië hier, hier naartoe. naartoe. Ja, dat ja, ja, gaat niet gebeuren. Dat en, dan ze niet. en dan heb ik het nog, dan dan ik het het de nog de niet over houden, Venezuela, nee. want daar is het nog nee. veel erger. Michel, heel erg bedankt voor je toelichting en je standpunt over datgene wat er met ronde vluchtelingen speelt.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 is on you We zijn weer terug. Always look on the bright side of life. Dat doen nou, we. Hè? Aangeschoven is onze rasoptimist. Ja, Pieter ja. Jouwstra. Hulpdominee is antwoord. Ja, ja. Lijkt het wel. Want we gaan praten over het boek. Het tweede boek van uh, dominee van der Linden. Uh, dat heet uh, Ondernemers met Lef. Uh, de dominee kon niet, die heeft een heleboel andere verpleeg Nee, hij heeft op dit moment een kerkdienst in de Unicum. Oh, oké. Okay. Uh, dat doet hij één keer in de maand. En, uh, dus hij staat op dit moment met een grote groep... Op, op de in de, de Unicum, op de preekstoel. Goed zo. Okay, maar Pieter uh, weet alles van het boek, het komen van het boek. Uh, dus we gaan met Pieter erover praten. Pieter Jouwstra. Ja, Precies een jaar geleden heeft Teunert van der Linden, onze dominee hier in Zandvoort, een boek geschreven, Joods Zandvoort. 220 pagina's, kost 30 euro bij Bruna en het museum te koop.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 betekend hebben. Dat komt voort uit zijn research, heeft Uit zijn research, eerste. ja. Het is gigantische research geweest. Um.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 Een halve kilometer lang, vanaf het duin tot uh, 200 meter landinwaarts, vanaf het schuitengat, je weet wel, het is een schuitengat, Dirk ja, ja, ja, ja. van den Broek, ja, ja. Uh, tot Ries aan toe. En dat hele stuk grond heeft die familie Elsbach er toen gekocht om daar iets euh, moois op te ontwikkelen... in Zandvoort Bad zou dan moeten komen. Ja. Dus ze maakten als eerste... een treinverbinding van Haarlem naar Zandvoort. En toen liep die trein ja. door... naar euh, waar vroeger het... station stond. Daar was het station. Ja. En dan ging je via een lakke trap... Ging omhoog en daar kwam dus... De, het, het, het casino. En, Stonden uh, daar ja. niet ja. twee leeuwen? Ja. Klopt. Klopt. Ja. Helemaal. Ja. En die hebben daar ontwikkeld hotels... ...en woningen en van alles. Ja. Nou, dat is allemaal het initiatief geweest van die Elsbakkers. Natuurlijk, in beginjaren veel verlies geleden...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 Maar we geloven er weer in. En de eerste jaren met verlies draaien, maar. Was dat bouwers toch... ook onder andere, Pieter? Dat is daarna gekomen. Ja, dat, is daarna dat is daarna gekomen. Is daarna okay. gekomen. Dat is dan ja. praten we over de 50 jaar. Maar okay. hij beschrijft wel de bouw van de watertouren. En de Engelbertstraat bouwen. En de Turbekkerstraat bouwen. Ja, ja. De, de boulevard die ontwikkeling komt in 1951. Kiefer Kiever was de eerste Kiever die met was... oude steentjes van de afbraak. een paviljoen heeft opgezet. Martin Kiever. Ja. ja. Ook dat verhaal staat erin van Martin Kiever. Ja.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 Ja, 15 euro voor zo'n exemplaar. En dan heb je echt een stuk geschiedenis in huis. Ik vind eigenlijk, en het viel een beetje op... Elsbacher was zo'n belangrijke man voor Zandvoort. We hebben een Eltsenbacherstraat. Ja, een rotstraatje. Een Klein straatje. Ja. De de klein straatje, ja. de straatje. een klein straatje. Maar de klein dan bij een station. station ja. Ja, ja, dat wel. Ja. Ja. En wat mij opviel, ook op, via het genootschap op de Van Spijkstraat. Ik ben even de naam van het hotel kwijt. Dat is het oude. Station Meestershuis. Uh, klopt. Uh, oh ja. uh, klopt. Ik ben even de naam van, van het hotel uh, even, uh, kwijt, maar staat, dat staat er nog steeds? Hè? En het staat in het boek ja. met foto. Het ja. is een van de weinige dingen die overgebleven ja, klopt. is. Ja. Klopt. In ja. periode. Dus daarom het is het een uniek boek. Nou, dat wordt dus morgen gepresenteerd om drie uur in de kerk, de protestantse kerk. Daar gaat uh, Teun uit uh, foto's tonen. En het waarom. Eh, ja. Een stukje verhaal vertellen over dit boek. Dat duurt niet lang, een kwartiertje, twintig minuten. Ja. Want een dominee, als hij gaat praten, dan gaat hij een uur praten. Ja. Dus ja. ik zit daar om hem te kappen. <laughs> Na een kwartier van zo is het genoeg geweest. <laughs> Oké, <Okay>. Pieter. <laughs> Goed. Eh, er is wat muziek, er wordt uh, orgel gespeeld, knipsgeorgel. Ja. Okay. Eh, Jan-Peter Verstegen gaat zingen een, ja. een lied. Uh, uh, de rabbijn Spirio komt uh, langs. Uh, en, en wat heel uniek is, er is tussen een, een kleinkind gevonden van uh, de Elsbakker. Elzbanger, ja. uh, een Olga Gouda, nee Alice Gouda.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 Dat gaat naar hem toe. Het tweede boek wordt overhandigd aan uh, een, een, een, een dame... die is directeur van Sens, Hotel De Sens. Mm -hmm. En dat is een uh, mevrouw... dan nou moet ik even spieken. Mevrouw Linda Kleewits. Ze is eigenaar van Hotel De Sens. En uh, tevens ligt van het Landelijk Auschwitz-comité. Okay. En uh, die krijgt als tweede boek... En, nou, dat, uh, is het en om vier uur is het klaar. En dan gaan we allemaal naar het jeugdhuis. En daar staat een borrel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 Ik ben zelf in 2011 heb ik de dienst verlaten. Ik heb 6,5 jaar bij de landmacht gewerkt. En ik ben op uitzending geweest. Ja. In 2007 ja. heb ik 5,5 maanden in de gezeten in Afghanistan. Ja. Dus ik ben ook veteraan. Ja. Ja. ja, want ik dacht al, ik ben van de lichting 63-1. Dan ben jij er ook in. Maar ik ben geen veteraan, nee. want ik ben nooit op missie geweest. Nee, oh nee, en dat is het geen... onderscheid. Oh, het ja, klopt. Stil, ja. Ja. Dat, is, ja. dat is inderdaad het onderscheid. Ja. Ja. Ja. Je kan wel oude dienstplichtige zijn, maar <laughs> nog steeds geen veteraan. Ja, klopt. Ja. Ja, goed, uh, waarom is het niet op de, de landelijke veteranendag? Hè? Jullie zitten een, een weekje later of eerder? Nee, uh, de landelijke veteranendag is altijd uh, ergens eerder. in juni, derde week van juni. En we hebben er nu voor gekozen omdat uh, er ook veel zandvoortse veteranen ervoor kiezen om uh, naar Den Haag te gaan. Ja. Om het dus uh, volgende week 10 oktober te doen.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 En uh, Ron is uh, heel erg druk bezig geweest met het Veteraneninstituut. Om het, moet ik het goed zeggen, het Draaginsigne um, Nobelprijs uh, ook uitgereikt te laten krijgen. Ah. Door Nietmeyer. Uh, uh, uh, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Er is een Nobelprijs uh -huh. voor mensen die op missie zijn geweest. Een speld, een Draaginsigne. Uh -huh. En daar was wat. Uh,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 Nou. Het VI is overigens het uh, Veteraneninstituut. Ja, ja, ja. een landelijke ja, ja. overkoepelende ja. organisatie. Ja. Okay. Het is de eerste keer dat ik van uh, een nobel ja. hoor. Uh, wat uh, vertegenwoordigt dat? Uh, dat, ja, je, het deel, dat je vetera ja. erkent veteraan ja. bent? je zal ik even uitleggen. Doe jij dat ja. maar. Oh, Oké, okay. ja, ja. ja. prima, ja, prima. Ja, geen probleem. Uh, de Nobelprijs uh, voor de Vrede die is uitgereikt uh, aan. Uh, de VN en dan specifiek voor de VN-missies die uh, in, bepaalde, in een bepaalde tijdzone uh, okay. gebeurd zijn. Ja. En vandaar dat alle uh, Libanongangers uh, recht hebben op dat draagingszingen van de Nobelprijs voor de Vrede. Oké, okay, okay, en de, de VN heeft de erkenning gekregen en die ja. geeft die door aan de juist, veteranen juist. in feite, met ja. zo'n insignia. Ja. Ja. Ah, okay. En, en die, die insigne dat is een, uh, een Nederlands, uh, Nederlands ding, zeg maar. Dus okay. het is niet zo dat uh, veteranen van andere landen, bijvoorbeeld Belgische veteranen, ja? die ook voor de VN uitgezonden geweest zijn, dat die ook recht hebben op dat draag is. Puur voor Nederlandse militairen is dat draaginsigne ontworpen, gemaakt.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 En dat is dus variërend in alle leeftijdscategorieën. Maar niet iedereen komt. Nee, precies. Je en... hebt geen behoefte. Nee. Niet iedereen heeft die behoefte. En, uh, dus wij hopen eigenlijk uh, ja, dat het volgende week goed weer is. En dat er zoveel mogelijk mensen, ook niet-veteranen, vooral naar de haven toe komen. Om gewoon eens te kijken, ja, wat hebben die veteranen gedaan. Uh, wees geïnteresseerd en uh, kom, uh, kom langs. Is er, ja, ik ja. wil eens vragen. Ja, ga uh, is er een soort nazorg ook voor veteranen?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 als je geen, uh, dat, die, er was een tekst en die zei zoiets van, als je geen, uh, geen nazorg wilt leveren aan veteranen, dan moet je ze ook niet op, op missies sturen. Nee, dat is ook zo. Ja. Ja. Als we kijken, de, de samenstelling van die, die 80 veteranen uh, in Zandvoort dan uh, zijn daarbij uit de Tweede Wereldoorlog nog? Of niet uh, meer? Ja, er leven nog Tweede Wereldoorlog veteranen. Nou ja, dan kreeg je daarna Korea. Uh, Nederlands-Indië, Nederlands Libanon, Bosnië, ja. um, Afghanistan, Afghanistan. Afghanistan ja. ja dat zijn wel eigenlijk de, de highlights uh, inderdaad zoals je het ja, zo benoemt, ja, ja. uh, ja. ja, wat, wat echt de grote missies waren. En ja. wat hebben we nog meer, Somalië? Op dit ja, meer? Somalië, Eritrea zijn ja. we geweest, Mali, ja. Mali ja. is yes. natuurlijk nu heel, uh, ja. heel recent, ja. daar ja. zitten we nu nog steeds. Ja. Ja. Ja. Ja. En zoals jij zegt, degenen die daarvan terugkeer zijn, ook al zijn ze nog in de actieve dienst, zijn ook veter erkend veteraan. Ja, klopt. Ja. Die wet die is vorig jaar of twee jaar geleden is die gewijzigd. Okay. Ja. Dus we mogen volgende week zaterdag een, een keur van mensen verwachten uit allerlei geschiedenispunten.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 Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Okay. Dank je wel. En we zien elkaar. Oké. Okay. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Voor Goedemorgen Zandvoort. We zetten ons nog de agenda. Wil ja, jij starten ja, hebben, met de agenda? Ja, we hebben nog wel wat. Uh, nog tot eind van het jaar. De tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoorts Museum.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 Heel veel tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum. Ja, dan hebben we van 1 tot 31 oktober wild in Zandvoort. Via de VVV-beurlwandelingen in de waterleidingduinen. Uh, vandaag...